6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In delen van de provincie Noord-Brabant geldt code rood voor brandgevaar in natuurgebieden. Door de droogte en het warme weer is de kans op natuurbranden daar zeer groot. Met name in het noordoosten van de provincie. In andere provincies zijn ook waarschuwingen van kracht. Zo geldt onder meer in Utrecht, Noord-Limburg en het grootste deel van Gelderland code geel. De Syrische oppositie is sceptisch over de kansen van VN-gezant Brahimi... De Algerijnse diplomaat werd gisteren aangesteld als opvolger van Kofi Annan, die er niet in slaagde een wapenstilstand in Syrië te bereiken. Een Syrische oppositieleider zegt dat president Assad ook de missie van Brahimi zal laten mislukken. De situatie bij een kapotte benzinetank in Amsterdam is weer veilig. Nu de tank in het westelijk havengebied is leeggepompt, is er volgens de brandweer geen gevaar meer. Het wegpompen van 17 miljoen liter benzine heeft meer dan 24 uur geduurd. Vrijdagavond kwam een benzinelucht vrij... nadat het drijvende dak van de opslagtank was gezonken. De eigenaar benadrukt dat er geen benzine is gelekt. Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon... heeft opnieuw een verzoek ingediend om te worden vrijgelaten. Hij werd na de moord in 1980 veroordeeld tot minimaal 20 jaar cel... en maximaal levenslang. Sinds 2000 mag hij elke twee jaar om vrijlating vragen. Dat heeft hij zes keer vergeefs gedaan. De 57-jarige Chapman doet nu zijn zevende poging. Een Chinese studente is gekozen tot Miss World. De 23-jarige Yu Wen versloeg bij de verkiezing in haar eigen land haar 115 concurrentes. Tweede en derde werden Miss Wales en Miss Australië. De Brabantse Nathalie Dekker zat bij de top 15, maar viel af toen de beste zeven bekend werden gemaakt. Het weer het wordt opnieuw een tropische dag... met maxima van 30 graden langs de kust tot 34 in het binnenland. In de loop van de avond kan er lokaal een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. BNN. BNN. 4.7. Het lukt. Het is uh, drie minuten over zes en we staan op de grens van een tropische, broeierige, snik-en-snik-hete dag. Het wordt echt, ja, het wordt, het wordt bijna afschuwelijk wat. Maar, maar uh, maak je geen zorgen, hoor, want als je gewoon rustig blijft, gewoon lekker in de tuin gaat zitten, lekker naar het strand toe, dan is er niks aan de hand en komt alles wel goed. Weet je wie je medelijden moet hebben? Mensen die moeten voetballen. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Dus daar gaan we maar eens over praten en dan doen we zoals altijd met Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege, maar vooral heel mooie zondagochtend. We schrijven 19 augustus 2012, een week die we achter ons laten. Een week waar her en der in den landen de Olympische sporters werden gehuldigd. Het was de week waar Van Gaal en zijn mannen in Brussel verloren van de Belgen met 4-2... De week waar Anita Mokum verliet en zich meldde bij het Engelse Newcastle United. De week waar die manschaft in Frankfurt eronder uitging tegen de Malfinas met 1-3. De week waar de verkiezingscampagne op gang kwam met betrekking tot de verkiezingen op 12 september. De week waar El Asaidi Hereveen vaarwel zei en hij tenminste te zien zal zijn op Enfield Road bij de Reds en daarbuiten. En Luc, het was de week waar men in Manchester in opperste stemming verkeerde. Want Robin van Persie is nu met voor voorheen een gunner. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, en die orde van de dag is heel even voordat we over voetbal gaan praten... want we hebben een boel te bespreken. Uh, het weer, Ferdinand. Dit is toch echt... Ja, ik, het is voor mij bijna te warm... Maar ik kan me voorstellen dat jij denkt van nou, dan mag er wel wat bij, bij bovenop. Nou, ik zei het al tegen je collega, ik verkeer ook in opperste stemming met dit soort van temperaturen. Ja. Omdat ik erin geboren en getogen ben, het, het mag echt een paar graden warmer. Maar ja, het is niet voor iedereen weggelegd, vooral voor ja, de ouderen onder ons. En ja, dat is vervelend, ja. Een, heel vervelend, ik heb zelf een hele oude moeder. Maar goed, je uh, gaf het al ga aan voor uh, we begonnen met dit programma. Gewoon rustig aan, lekker thuis blijven je dingetjes doen, dat ga ik ook doen. Uh, lekker luisteren naar het voetbal, in de tuin wat rommelen, wat spulletjes opruimen. Je kent het wel, een ja. drankje erbij. Ja. Die gaan zitten in die zon, joh. Ik, ik, ik zeg het altijd, Luc voor we overgaan tot de orde van de dag. De zon, dat kan zo verraderlijk zijn. Ja. Dat, kan, dat kan voor veel mensen fataal zijn. Dus een tip ook aan iedereen die vandaag erop uittrekt. Kijk uit voor die zon. En smeren, smeren, smeren. Ik ga straks uh, ga ik uh, s ochtends vroeg al. Zometeen om 7 uur ja. pak ik uh, ga ik meteen met de auto naar het strand toe. En dan uh, ben ik in ochtends. En dan om half twaalf dan denk ik uh, toelen de allemaal weer. En uh, dan ga ik lekker in de schaduw in de tuin zitten. Dat is slim, hè? Ja, ja, geniet ervan. Ja, dat komt goed. Of met wie je ook in de tuin gaat zitten, geniet ja. ervan en neem er een lekker drankje bij. Jong. Dat ga ik zeker doen. Laten we over voetbal praten, Vendelands, want uh, er is een hoop gebeurd. Laten we even beginnen bij die, ja, de, de, het, het debuut van Louis Vergaal. 4-2 verloren van België. Daar is al veel over gezegd natuurlijk, maar dat was toch wel belabberd eigenlijk, hè? Het was zeker belabberd. Uh, even de persoon van Gaal zelf kijken. Van Gaal heeft na het vertrek uh, bij, van hem bij het Nationaal Erfstal in 2001... ...heeft Louis heel veel geleerd. En uh, nu gaat het in feite beginnen, de weg naar 2014. Uh, Louis is, ja, is een, is een gelouterde trainer. Hij heeft uh, op dit moment ook het materiaal. En hij gaf het mee in de persconferentie: van Ik heb een en ander gezien. Hij heeft een team neergezet. Hij heeft een helft gespeeld geluk, met debutante, viergever Martins Indi waar hij trouwens heel erg gecharmeerd van was, uh, nee. De Vrij. Maar uh, Nederland komt achter met, uh, met uh, 1-0 en uh, ja, na de hervatting komen ze zelfs voor met 2-1, maar dan, dan loopt het anders, lukt Dan de Belgen zetten aan en Nederland verliest die wedstrijd met 4-2, terecht trouwens, maar Van Gaal heeft nu drie weken de tijd. Drie weken die heel erg cruciaal zijn. Je moet sowieso geen uh, blessures hebben. En nee. hij speelde met één controleur een, het 4-3-systeem. 3, -3 -systeem. Dus, uh, logisch, er is dan geen plek voor een kuit en Van Persie. Hij koos voor Klaas. En nu zijn er analisten, en wie nog meer, dat heb je zelf kunnen zien. En horen die meegeven dat een Van de Vaart en of Wesley Sneijder geofferd zou moeten worden. Maar ja, als je het mij vraagt, Luc, tegen de Turken... zou ik, ja, wie ben ik nogmaals, het is heel cruciaal... een Van Persie gewoon toch achter uh, klaarzetten. Ja, en, toch? Ja, ja, en dan ten koste van Sneijder joh, op, op die positie. Ja, maar... Sneijder weg, zeg jij eigenlijk. Als je nee, mij weg, vraagt, ja. Ja. nou kijk, als je mij vraagt, heel eerlijk, ik heb die, het, is, het, is, het is en blijft een geweldige voetballer, maar uh, nogmaals, uh, in deze drie weken, Luc, het is cruciaal en Van Gaal weet als geen andere wat hem te wachten staat. Ja. Hij heeft het zelf gezegd, hij heeft wat uitgeprobeerd tegen België, oké, okay, we kunnen commentaar geven, we kunnen vervelend gaan doen, dat zal ik niet doen, geef die maar de voordeel van de twijfel. En je hebt nog achter de hand vanaf het middenveld. Vergeet niet, je hebt toch een Anita en een Urbi Emanuel ja, ja, dat is waar. Hij bleef wel redelijk rustig, hè, Louis van Gaal? Uh... Ja, hij bleef heel rustig. Wat ik ook heb meegekregen op televisie... dat was wel grappig, hoor, bij die persconferentie... dat uh, er een vraag wordt gesteld vanuit uh, het publiek of vanuit de journalisten... En ja, die Kees, Jans, maar die roept hem in feite niet tot orde. Maar wat ik zelf heb begrepen was het van uh, pas op. Ja. Dat, dat heb ik. Maar weet je, dat zijn van die hele kleine dingen. Men gaat nu uh, uh, heel kritisch kijken op, op, op Van Gaal. Maar goed, in feite is er nog niets aan de hand, Luc. Nee. We gaan er eens even nou, Het was een oefenwedstrijd. En, uh, was een, uh, ja. Het was een oefenwedstrijd. Uh, laten we kijken wat er gaat gebeuren. Hij geeft de tijd, maar nogmaals, er mogen geen blessures zijn. Want hoe je draait of keert tegen die Turken. Hier in Nederland, daar begint het. Zijn die kijkers heel, heel erg belangrijk. En als je mij vraagt, het gaat om het resultaat. Daar gaan we, ja, dan gaan we, gaan we afwachten. Dat is pas over een week of drie ongeveer. Ja. Jij hebt al, je had het al heel even over Van Persie. Die heeft een, ja, een mooie, maar ook lastige week achter de rug. Hij is vertrokken van Arsenal naar Manchester United. En ja, kreeg echt wel een heleboel commentaar over zich heen. Hè. Echt te veel, vond ik ook, hoor. Zelf. Dat vind ik ook zelf. Er is zelf gesuggereerd dat Louis hem niet zou hebben opgesteld vanwege ja, 24 uur later dat hele gesprek en gedoe met de overgang van de Gunners naar, naar Man United. Louis zou ook een, een, een geweldig gesprek zoals de, de media dat omschrijft, Maar dat zullen we nooit weten waar die twee met, me, uh, met elkaar bekonkeld hebben. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is iets tussen de bondscoach en, en, en Robin van Persie. Maar... Het blijft, net wat ik ze net al aangaf... heel belangrijk van wat gaat Van Gaal doen met Van Persie... in die wedstrijd tegen Turkije. Ja. Want het goed is... Uh begint uh, Man United, want de, de Engelse competitie is al begonnen, maar ik denk dat Man United na dit weekend pas in actie komt. Maar goed, uh, hij is nu een, een, een McUnion, er is heel veel gebeurd, er is ook heel veel kritiek op hem geleverd, heel veel commentaar, hij heeft de pers te woord gestaan, maar kort samengevat, laten we afwachten, uh, ja. Luc. Ja, ik vond alleen die, die ja, dan, uh, fans die dan t-shirts in brand steken en zo, en uh, de vrouwen uh, lastig, wat ik veel allemaal, ik ja, denk echt van, nu al doe je het normaal, die jongen mag zelf natuurlijk beslissen waar hij naartoe gaat, dat is zijn leven. Absoluut. Kijk, um, hij heeft heel veel betekend voor, voor Arsenal. Er waren andere aanbiedingen. Ik denk aan de Juventus en, en, en, en Madrid, noem maar op. Maar goed, hij, Robin, heeft gekozen voor, voor Man United. Hoe raar, hoe vreemd, hoe, hoe vervelend het ook klinkt richting ja, het, het publiek de ja. aanhang van, van, van, van Arsenal. Er zal nog een hoop te doen zijn hoor, want reken maar als die twee tegen elkaar spelen... Dan kan je dus heel veel verwachten. Ja, wat ja, hectisch wordt dat inderdaad? Het, ja. wordt, het ja. wordt heel hectisch, Luc. En dat heb je hier ook in Nederland. Van de overgang van spelers naar een club. Toe, een heel concreet voorbeeld is geweest. Toen Cruijff uh, Ajax verliet en, en, en bij, uh, bij Feyenoord ging spelen. Ik heb die periode meegemaakt. Nou, tel uit je winst. Het is ja. wat geweest. Maar ja. kort samengevat: het legioen heeft hem. Nooit geaccepteerd. Maar ja, dat zijn, dat zijn verhalen uit het verleden. Joh. En nu maken we het mee met Robin van Persimant. Ja. Laten we het gaan hebben over nog kort even de, de, de competitie van, uh, van hier in Nederland. Die begon uh, gisteravond om kwart voor negen met PSV tegen Roda. Ja, dat werd een klinkende 5-0 voor uh, Advocaat en de Zijnen. We hadden uh, Twente, jouw club, op bezoek in, uh, in Breda. NAC, Twente en Twente ging er met de knikkers vandoor. 0-1, we hadden VVV tegen... Utrecht in de koel in het verre zuiden. Daar won Utrecht met 1-3. We hadden Pekzwolen tegen Vitas. En Vitas nam de punten ook mee, want het werd 0-1. En in een volgepropt Feyenoordstadion... daar kwam San Marco op bezoek... We kwamen zelfs voor, Luc. Kort voor tijd met 0-1. Maar ja, Feyenoord in de slotfase langs zij 1-1. Niet zo goed. Ja, een Ronald Koeman die niet tevreden was. Maar goed, vanmiddag hebben we ook wat wedstrijden op het programma. Ik denk aan Groningen in de Euroborg tegen Willem II. We hebben AZ tegen Heracles Almeloom in de residentie. ADO tegen de Rooms-Katholieke combinatie. En Frank de Boer reist af naar Nijmegen... En treft daar in de Goffert NEC nek tegen Ajax? Um, ik heb denk ik het meest zin in. Uh, po, po, po, po, po, ja. ja, ik weet niet. Ja. Ja, ik, ik, het is niet echt een wedstrijd tussen waarvan je denkt: van oh, dan ga ik eens even lekker rechtop voor zitten op een of andere manier. Het is een beetje een saaie speelronde of zo. Het is zeker een hele saaie speelronde. <laughs> ja. maar, maar Luc, er kan ook een een verrassing in zitten. Want uh, ja, een verrassing bij Nek Ajax. Je ja, hebt Herakles die bij Asset op bezoek gaat, En wat, wat ook heel mooi is, dat zag ik van de week in een in een tv-uitzending, die voorzitter van Groningen, want daar is het nodige gebeurd no. rond de trainer. Ja. Je uh, ziet er wat beelden zien, excuses zijn aangeboden. Maar ja, hoe je draait of keer dat, dat uh, die trainer nooit mogen doen. Nooit zulke uitlatingen. Maar goed, uh, hij zal vanmiddag moeten. Daar is het echt een moeten. Willem II komt op bezoek en Groningen moet. Maar goed, uh, nogmaals, je kan hem saai noemen. Je kan hem, ja, er is echt geen wedstrijd waar je echt voor gaat zitten. Maar er kan er een uh, verrassing in zitten, joh. We gaan het afwachten. We gaan het afwachten vandaag. Lekker voor de radio zitten en, uh, en luisteren terwijl je in de thuis zit met een, een gezellig drankje. Dankjewel, Ferdinand weer En tot volgende week, hè. Luc, bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag voor jullie allemaal. Nogmaals, kijk uit voor de zon. Tot de volgende week. Dag. before Stank. Nooit meer iets van gehoord, hè, nou, dit liedje. The Reason, hier op Radio 1. Je luistert naar 4-7. Het is uh, 17 minuten over 6. En zoals je weet, wordt dit programma elke week gemaakt... door de feuten van BNN University. En voor René en Nathalie is dat opleidingstraject... over twee weken voorbij. Oh. Maar er komt wel weer vers bloed. En vorige week vonden de selectiedagen daarvoor plaats... bij BNN, bij ons thuis op de redactie. En nu nog feut Nathalie vertelt hoe dat ging. BNN University. Backstage. Backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 19 augustus. En deze keer staan niet wij, Wieke, René en ik centraal, want alles gaat voorbij. Maandag en dinsdag kwamen er namelijk 20 nieuwe potentiële bnn universiteers over de vloer bij BNN voor de selectiedagen. Wieke pikte er een paar uit, terwijl ze bij de ingang vol zenuwen stonden te wachten. Ik ben 22 jaar uit Utrecht. Nou, ik ben uh, Dick van Bokkum en ik kom hier uh, radio maken als het goed is. Als het goed is? Als het goed is. is. Beetje zelfverzekerder, hè? Ik uh, ga gewoon knijter uit radio hier maken. En hoe denk je dat we gaan doen? <laughs> wil gewoon onwijs goed mijn best te doen en onwijs leuk te zijn. En uh, ik weet wel zeker dat het goed gaat lukken. Hoe leuk ben je? Te leuk. Heb je wel een beetje ervaring? Nee, ik ben nog een leek. Uh, bij Phonics heb ik gezeten en bij wel heb ik al dingetjes gehad. Ik ben helemaal gek voor muziek en ik kan er leuk over praten, dus uh, we gaan er gewoon voor. Oké, okay, uh, wat zullen we zeggen? Black Keys, Gold on the Ceiling, wat vertel daar eens dat over? Kom hem maar af. Nou, dit was uh, de prachtige plaat Gold on the Ceiling van de Black Keys van de album El Camino. Um, staan ze op Lowlands, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. ja. Op Lowlands te bewonderen dit weekend, dus ga het uitchecken. Waarom pas jij bij BNN, denk je? Ja, omdat ik gewoon zelf in BNN echt een te gek gewoon omroep. En ik moet eerlijk zeggen, dat, ja, niet om het arrogant te klinken, maar ik denk gewoon dat ik erbij pas. En vooral, ik wil niet mensen hier gewoon ook al ontzeggen dat jullie niet of wel of niet. Kun jij in twee zinnen uitleggen wat jij dan van jezelf bij BNN vindt passen? Ik ben sociaal en ik durf ook gewoon dingen aan. Ik ben niet bang om uh, iets niet te doen. En gewoon aan te pakken. Ik ben hier om uh, hopelijk uh, bij BNN aan de slag te gaan als radiomaker. En maken vind ik altijd een beetje breed. Wat wil je maken? Wat wil je doen? Ik wil leuke radio maken waar mensen graag naar luisteren... en waar ze zichzelf in kunnen terug horen. Ja, horen. Niet zien, want ja, dat is natuurlijk niet bij de radio. Oh ja, dat is waar ook. Radio, beeld. Nee, geen beeld. Gewoon radio, ja. Slimme jongen hè, die Twan. Die komt er wel. Nou worden de vijf nieuwe foto's die straks worden geselecteerd allemaal onderdanen van Luc. Of moet ik zeggen Luc Iking, Of moet ik zeggen, uh, wie? Ken jij Luc Iking? Nee. Ai. Ken jij Luc Iking? Ik zag hem volgens mij net op de poster met een klein dingetje, Luc staan, maar voor de rest buiten dat, nee. Ken jij Luc Ikink? Ja. Vertel. Hij is toch van de Today uh, Topics, zo so, heet dat toch? Nah. Ik hoor vast een actiepuntje voor je, Luc. Om toch alvast een beetje nader tot elkaar te komen, gaf hij daarom maar even een rondleiding door het historische BNM-pand. Iedereen ja, dit is, uh, dit is ons uh, Bart de Graaf museum. Uh, hier staan alle decorstukken en alle kleding. Die allemaal zijn gebruikt uh, voor uitzendingen van uh, Bart de Graaf en van uh, BNM. Maar een beetje voordat het uh, groter ging worden, tering, en dat soort dingen. En daarachter staan ook de Emmys en alle andere prijzen en zo. Hier. Uh, er komt eigenlijk nooit iemand in, behalve dan mensen die de spullen erin zetten. Maar het is wel, we vinden ze wel geinig. Het zit er al, uh, al heel lang. Het is trouwens een oude pillenfabriek. Uh, mocht je... ja, nou. ja, leuk feitje, toch? Ja. Super leuk feitje. Dat wist ik zelfs niet. Goed, verder met de selectieavond. Een van de onderdelen was het gesprek met de grote radiobaas van BNN, Tessel. Ik herhaal Tessel. Uh, maar ja, ik vond het heel spannend vooral. Ik vond het ook heel uh, ja, een spannend gesprek met, met, uh, met Tessa, de, de hoofdredacteur. En ik, ja, ik, vond het, ik vind dat altijd gewoon uh, spannend. Maar ja, wel leuk. Ja. Je heet natuurlijk Tessel. Ja. Ja, ja, ja, nou, dat ga uh... ik dan. Daar, dat, was, uh, dat was Chris voor deze editie. Ja. Ja. Oké, okay, doei Chris. Kortom, er werd genoeg geblunderd. En ook geslijm trouwens. Want ja, die lieve kinders... Toen ze eindelijk wisten wie Luc was, wisten ze niet hoe snel ze daar gebruik van moesten maken in de radioshow die ze moesten maken op BNM.fm. Ik, ik wil nog wel één ding toevoegen. Ik vond Luc Eekink heel erg tof om te ontmoeten. Dat was echt een indrukwekkende man. Die, hoe die ons rondleidde door het pand. En dat hij dan zei van hier wordt de tv gemaakt. Dan had je ook echt zoiets van ja, hier wordt de tv gemaakt. En dat, wow, ja, wow. weet zeker dat hij luistert of niet? Ik hoop dat hij luistert. Hij is volgens mij nu bezig met uh, today is net klaar. Dus ja, nee, dan luistert hij. Je bent echt een hele goede keer. David was het hè. Slijmbal. Hooitjes, jij bent de begeleider van WNA University. Je hebt net de gesprekjes gedaan, één-op één gesprekjes met potentiële feuten. Hoe ging het? Goed, ja, was leuk. En ik vind het altijd wel spannend omdat er dan zo drie mensen tegenover zitten. En jullie weten dat het geen ander natuurlijk. Nee, maar het ging wel goed. Ik vond het wel leuk. Ik hou er wel van. Zat er wat tussen? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, ik, ik sta hier midden op de redactie tussen de potentiële feuten in. Dus ik moet een beetje, moet een beetje politiek correcte antwoorden geven. Wij uh, gaan zometeen weg als feuten. Zijn ze beter dan wij? Nog niet. Nee, tuurlijk niet. Jullie hebben een half jaar, langer dan een half jaar hier gezeten. En, uh, maar misschien worden ze net zo goed. Hooguit beter lijkt me heel sterk. Ja, dat kan dan wel zijn. Maar ja, René en ik gaan straks toch echt weg. En dan komen er vijf nieuwe feuten die de redactie van 7 gaan vormen. Wie? Afgelopen donderdag kregen ze het verlossende telefoontje. Dit zijn ze. Ja? Zal ik het zeggen wat, of zeg jij het wat Lieke? ik denk... Zeg maar. Nee, de, de eer aan Lieke. Nee, de eer aan Koen. Oh ja, Koen zegt het. Milan? Ja? Je zit bij University! Yeah. Yeah. Hey Dick. Ja? Gefeliciteerd. Yeah. Je bent door! <laughs> Oh, wat geweldig! Vinden jullie het net zo spannend als ik? Nou, best wel een beetje. Jee, yeah, je bent door! Echt! Ja, ja! Oh, yeah! mensen te kloppen en ze geven nu! Oh, jee, yeah. thanks, stop! Dit wordt echt de beste Lorenz ever! Yes, ik ben heel blij. <laughs> je bent yes. door? Ja, super vet! <laughs> vet! Top! Yes! Genoeg vers bloed, dus. Dan weet je met wie je het moet doen. René en mij hoor je dus nog twee weken. weken wat langer, die blijft nog even. En dan is het aan de nieuwelingen. Voor nu dus nog even tot volgende week en hi! Alles gaat Alles gaat voor ben. Alles gaat voor Goeie nachten weet dat we gaan werken aan verbeteringen. We vieren feest met slingers en een meter gele pintjes en een beetje eten. Zeker weten met de vele vrienden. Rekeningen blijven liggen, eigenzinnig als we zijn. Maar we zijn tevreden met een beetje minder shine. En een beetje minder pijn en een beetje minder strijd. En een beetje minder werken met de tijd, want je merkt het gelijk. ja, yeah, Alles gaat voorbij, dus ben ik extra gaan houden van de dagen dat we samen zijn. Honderden aandacht zijn, knaken maken dagelijks. Natuurlijk heb ik water bij, me gooien er wat water bij. Dus laten wij beseffen hier dat alles relatief is, maar alles raak je kwijt. Dus vergeet niet te genieten, niet te genieten. Voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat, voorbij. Alles gaat voorbij. Yeah. Elke droom verval als jij je om yeah. yeah. je raakt het ja. bij. Yeah. Want alles gaat voorbij en ik vind het de taak voor mij je te raken zodat je kan voelen dat we samen zijn. Dus we dragen samen pijn. De goede op zijn kop bij het verliezen van die vader, van die maat van mij. Maar ja, zo gaat het toch. Een beetje alcohol naar de grond. Hou je hoofd omhoog. Stel je doel op en je gaat ervoor. En laten we beseffen hier dat alles relatief is. En alles raak je kwijt. Dus vergeet niet te genieten, vriend. Alles gaat staan met Kraantje papi en Postman. En alles gaat voorbij. is een uh, oud liedje natuurlijk van Doe Maar. Maar in een nieuw jasje gegoten door Kraantje papi en Postman. En dat hebben ze goed gedaan, als zeg ik mezelf. Je luistert naar 4.7 Radio 1. En um, ja, mocht je nou denken, ik heb dus echt geen zin om in de tuin te gaan zitten. Ik wil gewoon televisie kijken, maar waar moet ik dan naar kijken? Even goed opletten. Kijkcijfer bingo. Waar gaan we de komende dagen naar kijken? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze media-redacteur Bart Harleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, nu heb ik helemaal niks meer om te kijken hoor. Want nu is echt alles afgelopen. Die, uh, die slotceremonie hebben we gezien van de Olympische Spelen. En ik heb de hele week zitten zeppen en zappen. En ik heb dan wel je advies op gevolgd en die programma's gekeken. Maar ik weet het echt niet meer. Waar moeten we nou gaan kijken de komende week? Nou ja, we zitten natuurlijk nog een beetje in een periode van voordat het, het echte televisieseizoen weer gaat losbarsten. Maar er zijn wel wat leuke dingen hoor, op televisie. Um, uh, laat ik even beginnen met, laten zeggen, de, de, de, misschien wel de officiële aftrap van het televisieseizoen, namelijk. Volgende week vrijdag op RTL 4 het derde seizoen van The Voice of Holland. Oh. He, daar gaat natuurlijk iedereen weer uh, naar kijken. Nou ja, vorig seizoen scoorde ook uh, ruim 3 miljoen kijkers. Uh, het enige, enige verschil met het vorige seizoen is, is uh, dat uh, Angela Groothuis eruit is en uh, uh, Treintje Oosterhuis er nu in zit. Nou ja, benieuwd wat zij gaat doen. Uh, maar ik vind altijd, ik vind altijd de, de, de eerste rondes dat ze nog zelf moeten omdraaien met die stoel en zo. Dat vind ik nog leuk. En daarna vervalt het een beetje tot een soort standaard uh, talentenjacht. Ja. Maar uh, ga vooral even die eerste, die eerste paar weken even kijken. Dat is altijd goed. Maar hebben ze niet wat bedacht? Want ik hoorde dat ze in Amerika bijvoorbeeld... Een, een, uh, dat je elkaars kandidaten kunt kapen op een gegeven moment. Ja, ja, om, ja, om, om er toch nog wat extra spanning in te brengen in die, in die, in die tussenrondes. Want die zijn toch ja. altijd wel een beetje saai, vind ik. Ja, dat is, dat is um, uh, of ze dingen, echt dingen gaan veranderen, ook in de Nederlandse versie, of dat het komende seizoen al is. Dat maakt RTL pas komende dinsdag uh, bekend. Dus dat weet ik zelf ook nog niet. Ik heb goede contacten, maar die houden bij John de Mol houden ze alles, houden ze hun lippen stijf op elkaar. Yeah. Het zou best wel zo kunnen, hoor, dat, dat, die, dat die verandering die ze in Amerika gaan doorvoeren, dat ze die, die ook in Nederland gaan doorvoeren. Dus dat het zo is dat een kandidaat die door, nou ja, weet ik veel, door treintje gekozen is, ineens in. Uh, in de battle-ronde door Nick en Simon wordt gekaapt. Zo weet ik veel. Dat, dat, dat zou kunnen hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat. Dat zal ongetwijfeld worden uitgelegd. Voor mijn gevoel wordt het programma daar niet heel veel logischer van. Want het nee. was nu al redelijk overzichtelijk natuurlijk. En als je dan nou ja, dit soort veranderingen gaat doorvoeren... of mensen daar nog op zitten te wachten... ik denk dat mensen toch gewoon het leukst vinden om mensen te zien zingen... die daadwerkelijk kunnen zingen. Dat zien we ook natuurlijk met de beste singer-songwriter van, uh, van Giel Belen. Ja. Dat is een programma... wat. De, nou ja, en goed bekeken wordt en heel goed beoordeeld wordt. Misschien dat ze bij de Voice toch een beetje het idee hebben van er wordt toch iemand wel weer gecreëerd die nou ja, uh, he, uh, een popster moet worden. Maar uh, we gaan het weer zien. Misschien dat er, dat er, dat er in het derde seizoen eindelijk iemand uh, met, een, uh, met een echt heel erg eigen stemgeluid opstaat. Martijn Crabé en uh, Wendy... Ja, yeah. Wendy van Dijk. Wendy van Dijk, ja, die gaan het weer presenteren. hoeveel mensen ja. gaan er naar kijken, denk je? Uh, ik gok eerst de aflevering. Nou, weet je wat, ik zet gelijk hoog in uh, 3 miljoen. 3 miljoen kijkers. Ja. Bam, dan is er echt het televisiezoeken begonnen hoor. Uh... Dat is het begonnen, ja, ja, zeker weten. Uh, wat nog meer? Uh, wat gaan we nog meer bekijken? Nou, daar gaan we even iets voor de mensen die dan absoluut niet van zingende mensen houden. en die, die, die, gewone, die het leuk vinden als uh, mensen elkaar uh, gaan beledigen. Komende maandagavond op Comedy Central, The Roast de Roast. de Roast is een programma waarin dan altijd één iemand te gast is en die wordt dan door uh, comedians en door uh, bekende Amerikanen wordt er eigenlijk tot op het bot toe afgezeken. Dat is leuk. We hebben het in Nederland ook geprobeerd met Gehaktdag. Toen oh, ja. met Ruben Nicolai en uh, Tel Beckhant. Ja. Nou, in Nederland werkt dat niet helemaal, maar de Amerikaanse Roast zijn altijd hilarisch. Al zeg ik het zelf. Mm -hmm. En uh, de gast van komende maandag is Roseanne Barr. Oh. Uh, en dat is leuk, want die, die, hij is in Amerika namelijk nog maar net twee weken geleden uitgezonden. Dus Comedy Central zit daar lekker uh, snel op. Uh, nu al met ondertitels. Onder andere haar ex-man... Tom Arnold uh, uh, komt <laughs> langs. Uh, Jane Lynch, die je misschien nog wel kent van... dat is die coach uit Glee. Um, die is de, de roastmaster. En uh, nou ja, bekende namen als... Uh, uh, Jeff Ross en zo doen, doen ook allemaal weer mee. Dus het, volgens mij wordt het echt weer... de brullen. Het is echt... Tot op het, iemand tot op het bot toe vernederen... en die er dan toch lachend bij zit. Dat ja. is echt uh, heel leuk, maar die krijgt natuurlijk aan het eind van het programma... de kans om iedereen... snoejaar terug te pakken. En, ja. en eh, Amerikanen kunnen dat... En wij zijn daar nog niet heel goed in. Dus misschien dat we over tien jaar wij, wij ook zo ver zijn... dat we in Nederland een roast kunnen doen. Maar vooralsnog moeten we het even doen met de Amerikaanse versie. Komende maandagavond, tien uur, Comedy Central. Toch vind ik wel dat... Um... Ik vind het echt een heel tof programma. Maar het zijn wel altijd een beetje de afgegleden sterren die daaraan meedoen. We hebben, ja, maar dat, dat uh, maakt het dan ook wel weer leuk. Ja, precies. Omdat je dan makkelijker grappig kunt maken. natuurlijk ook over ja, die precies, ja. Ja, ja, ja, het is natuurlijk veel makkelijker om grappig te maken over iemand als... Nou ja, Donald Trump was geen afge afgezakte ster natuurlijk. Nee, maar goed. Die in Amerika het echt, echt wel op een soort, een soort voetstuk staat. Omdat hij voor wat hij be bereikt heeft. Maar het is ook iemand die je natuurlijk echt snoeihard kunt aanpakken. Ja. En dat, dat, dat, weet je, William Shatner is, is, is ook zo iemand. En uh, Pamela Anderson. Ja, het zijn natuurlijk allemaal inderdaad wel mensen die... Misschien wel een beetje over een hoogtepunt heen zijn. Maar dat maakt het juist des te leuker. Roseanne Barr hebben we ook al jaren niets meer van gehoord. Uh, maar ik denk wel dat het heel erg grappig weer wordt om, uh, om haar te zien. En zij is natuurlijk ooit begonnen als stand-up comedian. Ze is, is, kan heel hard zijn. Dus ik denk dat zij ook de gasten echt snoeihard gaat aanpakken. Comedy Central is een kanon, dus hoeveel mensen gaan er naar kijken? <laughs> nou, het is vanavond, dus ik zeg 120.000 mensen. Kijk, nou, dat is toch altijd wat. Dat uh, zo nou, mooi zijn, zou mooi zijn. En uh, wat nou als we wat willen downloaden? Wat hebben we dan in de, uh, de downloadmachine staan? Dan gaan wij downloaden: Black Dynamite. Dat is een tekenfilm okay. Gebaseerd op een film uit, jaren, uit 2009. Dat was een soort parodie op uh, ja, de zogeheten Black Exploitation Films. Dat is een klote term, maar dat is wel wat er wat, waar het op staat. Dat zijn die, die films die, die een beetje in de jaren zeventig gemaakt werden. Quincy uh, uh, Tarantino is er ook zo'n fan van. Dat was vaak met nou, Denk Shaft, dat soort films. Oh, ja, ja. Weet je wel? Met hele mooie vrouwen. En dat is natuurlijk de jaren zeventig. Hoge hakken, uh, beide pijpen, grote afro's, strakke, strakke pakken, uh, foute uh, achtervolgingen, dat soort allemaal. En daar hebben ze nu een tekenfilmversie van gemaakt. Met, maar met de stemmen van dezelfde acteurs die de, de film hebben gemaakt. En dat zijn hele goede, goede, donkere, diepe stemmen die je ook verwacht bij, bij, bij zo'n tekenfilm. En uh, denk vooral, heel veel foute humor. Um, uh, grote explosies, uh, autoachtervolgingen en uh, heel veel mooie vrouwen. Klinkt interessant, Black Dynamite, zo heet het. En de downloadlink staat nu op mijn eigen Twitter, twitter.com. Dankjewel Bart en geniet van het mooie weer. Dankjewel hetzelfde. the same, the girl you came and changed, the way I want, the way I don't, I, I, I cannot explain, the things I feel for you, but girl you know is true, I'll stay with you, I'll feel my dreams, and I'll be all you need. Because I could what it over you. bijna 10 minuten over half zeven. Je luistert naar 4.7 hier op Radio 1. En we uh, gaan even kijken wat de trending is op Twitter. Nou, hashtag Eid. Het is dus vandaag uh, Eid Mubarak Day. Een Eid, dat betekent in het Arabisch festiviteit slash feestje. Eid, een soort, uh, soort vakantiedag voor moslims eigenlijk na de ramadan. En meestal wordt die Eid dag al drie dagen lang gevierd. Dus is eigenlijk drie dagen lang feest. Uh, Eid Mubarak Day is dus trending topic. En ook trending topic op allerlei verschillende manieren... Hashtag Lowlands, hashtag LL12, hashtag Lowlands2012. Mensen houden er maar niet over opgebracht. Je zou denken van nou, er is daar bijna geen bereik, dus er valt weinig te twitteren. Maar nee hoor, alleen maar het hele weekend staat in het teken van Lowlands. Vandaag treden nog op de Maccabees, de Magnetic Man, Full Fighters, en ook Mars uit Nederland. Een fantastische line-up hebben ze. En vandaag is de laatste dag van Lowlands. Dus uh, je kunt het allemaal volgen via internet en uh, vooral via Twitter. Hashtag warm is ook trending topic. En dat is niet zo gek, want het is echt knijzertje warm vandaag. Het kan uh, zo'n 36 graden worden. En er is een, uh, een recordtemperatuur in Limburg. En dat is uh, rond de 38,1, 38,4 geloof ik. En uh, de gaan geruchten dat dat eventueel wel eens gehaald zou kunnen worden. In Brabant is zelfs code rood. Dus het is echt een enorm warme dag. Pas daarvoor op als je nog uh, de zon ingaat. Uh, misschien is het verstandig om gewoon lekker in de schaduw te blijven zitten. Maar als je dan nog de zon ingaat, pas daarvoor op. Lekker een beetje goed smeren en zo. Dat is het advies. En misschien halen we dan wel dat ultieme record. Uh, ze zijn zelfs bang voor bosbranden in uh, Brabant. En uh, heet code rota. Dus pas op met vuur en dat soort zaken. Uh, kijk ik nog even naar de buienscan. Dat doe ik dan ook altijd. Maar dat heeft totaal geen zin vandaag. Want uiteraard, nee hoor, het gaat gewoon niet regenen Ben jij hem al blijft overal droog. Geen enkele regen buiten vinden. Deze band die speelt dus vandaag op Lowlands. En ik weet zeker dat de mensen daar helemaal uit hun dak gaan. Fantastische band is het. Maas. je hoort I Apologize. I miss the lifetime's insanity. It's unpredictable reorganized and that right. I give my poetry to charity. Cause I can't afford, I can't afford to survive. Because we never change a lot, my dear In too much space we hide In both ways I apologize I apologize Because we've never changed A lot, my dear In too much space We hide In both ways I apologize Nederlandse band is het, het, is een Nederlandse band, maar wel steengoed. I apologize. TV-maker Maxime Hartman is dit weekend gestart met een ambitieuze campagne. Hij roept mensen op om geen porno meer te kijken. Gisteren ging hij van stad op Lowlands om jonge mensen van genotstelevisie af te helpen. En René van BNN University sprak hem voor het weekend over zijn bijzondere nieuwe idee. Ik ga niet pleiten voor een pornoverbod, maar ik ga uh, vragen of de mensen willen stoppen met naar porno te kijken. Ten eerste is het heel slecht voor het zaad. Als je je eigen ontlasting wel eens bekijkt, als je vastgoed hebt gegeten, dan zul je ook merken dat het heel slap is en heel erg stinkt. En dat is eigenlijk met uh, zaad wat uh, zeg maar geproduceerd is tijdens het kijken naar porno. Is dat precies hetzelfde? Dat is wetenschappelijk bewezen. Oh. Oh. Oh. Oh. Nou kijk, ik, ik heb zelf ook wel redelijk wat porno gekeken door de jaren heen. En uh, op een gegeven moment uh, ging ik daar wat meer over nadenken. Toen dacht ik, ja vroeger, ik heb nog meegemaakt dat er helemaal geen internet was. En er waren natuurlijk wel boekjes, zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar um, vroeger als ik wilde masturberen of wat dan ook, dan ging ik gewoon fantaseren. En vaak ook uit, uit verveling. Maar verveling is ook iets wat niet meer mag tegenwoordig. We moeten constant prikkels hebben, we moeten ons constant vermaken. En uh, wel zo snel mogelijk. En um, ja, ik, ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk best slecht is voor de ontwikkeling van je hersenen. Dus porno is voor mij zeg maar, het grootste voorbeeld waarbij we eigenlijk uh, kiezen voor de makkelijke weg. Oh. Oh. Oh. Porno is eerder in, nou ik denk in 90, misschien nog wel meer procent van de gevallen is helemaal niet opwindend. Is gewoon saai en het steeds van hetzelfde. En heeft, is, is puur het visueel. Ik zal niet ontkennen dat het mij ook prikkelt, maar het is hetzelfde als een hamburger of een frietje bij een McDonald's, je vreet het. Je zit er vol van, maar eigenlijk voel je je niet bevredigd. Dus ik zou eerder zeggen. Je kan beter nog seks hebben zonder porno. Die is altijd nog beter handgemaakte seks dan voorgefabriceerde seks. Oh? Oh, yeah. oh. Nou, ik ga op Lowlands uh, zeg maar een zaadje planten. Pro fantasie. En uh, de mensen die dan de moeite nemen om daarnaar te komen luisteren. er komen ook, geloof ik, wat politici hier langs. Ik zou daar zelf nooit, nooit langs gaan, overigens. Maar goed, ik zie het zo van ja, ik kan, kan, kan het beter in het Hol van de Leeuw doen. Om daar eens mee te beginnen. En uh, waarom niet? Maar ik zou misschien wel een aantal vrijwilligers kunnen healen. Ja. Als er wat leuke vrouwen zitten, dan mogen ze wel op het podium komen. Dan zou ik ze voor meer gebruik kunnen maken van hun fantasie. Oh, oh ja, oh. nou, Ik kijk zelf nu alleen nog maar porno uh, bij wijze van research. Ik moet heel even de, de deur open doen voor de postbode. Maar vooral letterlijk, knip je wel uit. Wordt even wat porno afgeleverd in. Dankjewel. Dank u wel. Ja, dat zijn alle playboards perfect. Ja, hartstikke goed. Oh ja, nee, dit, zijn, dit zijn speciale porno, die kan je niet vinden op internet. Die bestel ik altijd. Creatieve porno. Ja, creatieve porno, ja. Goed. Koffie en de stoeten valt zo als het moet. Ik zat vandaag. desert Zinnen. Ik vind zegen dag het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht, op deze prachtige morgen. Arneoloos bezingt wat ons te wachten staat een prachtig mooie dag. De sportzomer is dan wel officieel afgelopen op Radio 1, maar op wielengebied is het tijd voor een lekker toetje. Gisteren ging de Vuelta, oftewel de ronde van Spanje, van start met een ploegend tijdrit. En vandaag stappen de renners op de fiets voor de eigenlijk eerste etappe. Leon Guijern is van het is Goedemorgen. Um, ja, de grote wielerwedstrijden zoals de Giro d'Italia en Tour de France... en de Olympische wielerwedstrijden, die zijn eigenlijk allemaal al verreden. Is dit niet een klein beetje mosterd na de maaltijd? Nee, ver van, verre van. Ja? Nee, je, moet, je moet het zo zien, je hebt uh, drie grote rondes. De Giro d'Italia, de Tour de France en de Vuelta. We hebben er pas twee gehad, dus ik zou zeggen, uh, het is het uh, topstuk van de drie. <laughs> ja, waarom is, de, is dit echt het topstuk, als in dit is eigenlijk de mooiste koers? Nou, ik denk dat kennis als je het over de mooiste koers hebt, dan zullen ze het denk ik vaak, uh, als je het over een ronde hebt... zoals ze vaak de Giro d'Italia noemen. Mm -hmm. Maar stiekem vind ik eigenlijk de uit de laatste jaren toch leuker. Uh, en de, de, de status van de koers is wat, wat kleiner. Hè. Het is niet, uh, wordt niet uh, voor, voor heel vol aangezien. Het is ook een wat jongere wedstrijd. Hij is in de jaren dertig pas uh, voor het eerst uh, georganiseerd. Uh, maar hij is heel erg leuk. En uh, de laatste jaren is het een soort... Ja, comeback -koers. Dus allerlei renners die, uh, die in de tour om wat voor reden dan ook mislukt zijn of, of iets uh, hebben laten liggen, of gevallen of wat dan ook. Die, uh, die kunnen ineens in de Vuelta weer uh, uh, voor het voet dicht komen. En dat maakt hem wel, uh, wel boeiend. Vind. Ja, ja, een soort, uh, soort uh, revanche tour is het eigenlijk. Ja, zo moet je het zien. Ja. Ja. Maar hebben al die grote namen dan nog wel de puff om de om de Vuelta te rijden? Want het is nogal wat als je zoveel hebt gefietst. Ja, ja er zijn maar weinig mensen die, die echt drie rondes kunnen, kunnen rijden. Uh, je ziet ook dat de meeste mensen die deelnemen, die rijden of hun eerste grote ronde van het jaar of hun, hun tweede. En dan is het meestal de tweede na de Giro of na een, nou, laten we zeggen, een mislukte Tour, hè, die ze niet helemaal hebben kunnen, kunnen afmaken. Mm -hmm. Maar uh, er is één rijder die, die rijdt uh, zijn eerste grote ronde van het jaar en uh, toevallig is dat ook nog eens de grote kanshebber. Oh, dat zal uh, Contador dan wel zijn, vermoed ik zo. Dat heel goed gedaan. Het klinkt ja. als een bruggetje, maar dat hebben we niet afgesproken. Maar dat, die ligt wel op, dat is ook niet zo gek, want dit ligt natuurlijk op, op, de, op de lippen van iedereen. Hè? Contador komt terug in een grote Tour. Ja. Ja, exact. En, en ik denk ook dat je, dat je in die geval van Spanje gaat zien dat, dat dat degene is waar je op moet gaan letten. En ja, die man die zit natuurlijk zo vol revanche. Als je dat woord nog maar eens een keer wil, uh, wil gebruiken, die, uh, die wil gewoon bewijzen dat hij nog steeds de beste is. Ja, is hij in vorm, denk je? Ja, dat denk ik wel. Hè. Vorige week was hij nog in Nederland en België met die nec Tour. En toen zag je dat hij op de muur van Gerardsberg bijvoorbeeld dat hij al heel goed reed. Uh, dus ja, ik denk wel dat hij eraan komt en daar en komt natuurlijk bij wat je net ook zegt, uh, heel veel uh, van die andere renners die hebben honderden, duizenden kilometers in hun benen zitten en uh, hij heeft uh, nog maar heel weinig wedstrijden uh, gereden dit jaar. Mm -hmm. Dus uh, hij is heel, heel vers, ik, ik verwacht eigenlijk dat hij er met, uh, met kop uh, en schouders bovenuit gaat steken. Ja, en dan fietst hij ook nog in zijn eigen land, dus uh, ik neem aan dat, uh, dat hij zijn geluk niet op kan als hij straks wint, dat zal wel een ultieme, ultieme comeback zijn natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. En, en maar ziet hij dat zelf ook zo, hoor. Ik zal de wereld dus even laten zien wat ik kan. Ja, ja. Um, vorig jaar hadden we Bauke Mollema, die het echt goed deed in de Vuelta. Hij werd vierde, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, vierde, klopt. Ja. Um, daardoor verwachten wij ook heel veel van, uh, van hem en ook van Robert Geesink in de Tour de France, maar dat is allemaal niet uitgekomen. Denk je dat zij nu weer uh, zo'n goede Vuelta kan, uh, kan rijden, of, of letten mensen nu op hem? En denken ze nu van, nou, die, die Mollema, die ga ik niet meer laten fietsen. Ja, ze, ze letten wel op hem, dat, dat weet ik zeker, maar... Um... Ja, hij heeft natuurlijk net als Geesink een, een beroerde Tour de France achter de rug. Uh, dus het zou kunnen zijn dat, dat, dat mensen hem gaan onderschatten. En eerlijk gezegd denk ik dat hij wel voor een etappe-overwinning gaat, Mollema. Of hij die, of die net hetzelfde niveau kan halen als vorig jaar. Met die vierde plek, dat, dat vraag ik me af. Want volgens mij is hij toch net iets te gekwetst uit die Tour gekomen. Ja. En dat geldt denk ik ook een beetje voor, uh, voor Geesink. Aan de andere kant, ze we niks te verliezen. Hè? Als ze nu een hele goede wedstrijd rijden dan zal iedereen zeggen van... Uh, goh, het loopt dus toch aan die zware valpartijen. Uh, um, en ze kunnen het nog. Dus uh, in die zin, het uh, zou wel eens dus heel verrassend kunnen zijn hoe ze uit de hoek komen. Maar als ik diep in mijn hart kijk, dan denk ik dat ze allebei niet in de top 5 eindigen. Maar okay. ik zou het natuurlijk fantastisch vinden als ze allebei top 10 rijden. Ja, maar zo zijn er wel meer renners die eigenlijk... een ja, misschien wel een mislukt seizoen achter de rug hebben. Of in ieder geval niet hebben gebracht wat ze, wat ze wilden brengen. Pieter Wening, volgens mij ja, ik, ik ja. weet niet, maar hij, ik vond hem niet zo heel sterk in de Tour de France. En uh, Rob Ruig natuurlijk uh, uitgevallen in de Tour, waarvan ja. we ook wel wat meer hadden verwacht. Denk je dat die dan nog wat kunnen, wat kunnen brengen? Nou, ja, Wening is wel een man die je in de gaten moet houden altijd als het om uh, etappeoverwinningen gaat. Dus die, uh, die verwacht ik wel. Uh, Rob Ruig dat vind ik een beetje een vraagteken, want die is eigenlijk al het hele seizoen... Een beetje onzichtbaar, had ook wat knieproblemen in het voorjaar. Dus ik vraag me af of hij niet gewoon op dit moment met een, met een ja, gebrekkige vorm te kampen heeft. Mm -hmm. uh, maar er zijn een heleboel andere Nederlandse. Koen Kort hebben we nog in de, in de koers. We hebben Terfstra, Nicky Terfstra. We hebben de, de broertjes Kreder. Uh, die voor Garmin meerijden. Het zijn allemaal mannen die, uh, die stiekem een etappe kunnen winnen. Dus, en en uh, er is eentje trouwens, dat is ook nog wel belangrijk om te melden, die heeft al aangekondigd dat hij voor een etappe-overwinning gaat. Oh. En laat dat nou net iemand zijn die ook nog wel eens een etappe wil winnen. Dat is, uh, dat is Lars Boom. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Die, uh, die houdt wel van even hard fietsen. Hè? Die, uh, die... Ja, die kan, die kan ook heel goed focussen. <lacht> Als hij zegt van uh, daar ga ik winnen, dan, uh, dan doet hij dat over het algemeen ook. <lacht> Oké, okay, nou, dat is een handige, handige kwaliteit. Is Wat ik me okay. nog wel afvraag, Thomas Dekker doet ook mee voor Garmin ja. Sharp. Maakt hij nog een, uh, een kans op een etappe? Uh, etappenoverwinning, overwinning of misschien wel een goede klassering en klassement of, of, of, of, of, of, of, of waar dat is eenmaal en, en is dat gewoon ja. niet meer voor hem? Ja, ook daar, dat, dat is ook echt letterlijk koffiedik kijken. Ik denk dat, dat Dekker, het is natuurlijk een hele goede renner, hè? Uh, ook, uh, ook zonder de middelen die, die hij uh, wel eens geslikt heeft. Yeah. Uh, maar aan de andere kant, hij, is toch, hij heeft een aantal jaren stilgestaan, hij heeft al, al vier jaar geen grote geen ronden meer uh, gereden. Dus ja, ik vraag me af of hij wel een goed klassement op dit moment kan rijden. Maar hij heeft ook wel bewezen uh, dit jaar dat hij nog wel gewoon etappes kan winnen en dat hij een hele goede wielrenner is. Ja. Uh, laten we hem niet onderschatten. Ik, ik denk dat we de vlag uit gaan steken als hij inderdaad uh, een etappe wint. Want uh, dan, uh, dan zou hij wel eens terug kunnen zijn. En, en wel leuk ook dat hij er gewoon weer fietst ook natuurlijk. Hè? Want ja, uh, zo'n goede wielrenner zou toch jammer zijn als hij niet meer in de rondes mee kan doen. En alleen nog maar één eco en weet ik veel dat soort rondes moet gaan rijden. Nee, dat zou dat, dat inderdaad doodzonder zijn. En, en ja, met zijn kwaliteiten mag je ook best verwachten, hè, misschien fietst hij wel top 20, top 30. Dat zou echt uh, een, een hele goede prestatie zijn. Dus uh, ik denk dat we hem daar ongeveer moeten inschatten. Ja. Uh, als hij over drie weken uh, nummer 25 staat, dan heeft hij het gewoon hartstikke goed gedaan. Stel, er is iemand die jou verplicht om één ronde uit te fietsen. Of de Tour de France, of de Giro d'Italia, of de Vuelta. Uh, welke zou je dan het allerliefste... Of nou ja, welke zou je dan toch maar uitfietsen? Zonder, je moet uitfietsen, je moet doorzetten. Je moet doorfietsen, ja. Dan, dan ga ik toch... Uh, ja, het is heel cliché, ga ik toch de Tour de France noemen. Ja? Omdat, ja, omdat, ja. Het, omdat het de mooiste is, omdat het uh, uh, de, oude, de meeste geschiedenis... De mooiste, ja, ja, daar komt het toch op meer in. Dat is natuurlijk grappig hoor, want als je naar sponsors kijkt, de Rabobank is een heel duidelijk voorbeeld, die vinden de Tour zo verschrikkelijk belangrijk, ja. eigenlijk die andere twee wedstrijden, ja, die, die doen ze een beetje af als uh, uh, tweede rangs wedstrijden. Dat is natuurlijk onzin, maar dat geeft wel al een beetje aan hoe die status van de Tour is. Dus ja. Ja, dat, uh, ik, zou het graag, ik zou graag de Giro of de Vuelta willen zeggen, maar nee, ik moet eerlijk zijn, het is de Tour. Maar eigenlijk zou Rabobank toch een keer, zouden ze zou dus toch eigenlijk die Tour dan ook moeten benaderen als een tweede rangs wedstrijd? Want ze fietsen ja. altijd goed in, in, in, in de Vuelta en de Giro. Ja, dat is ook geen toeval, denk ik. Nee, nee toch? De druk is veel minder nee. daar. Uh, ja, ik geloof ja, die druk is veel minder groot. En je ziet ook dat, uh, hè, zeker bij zo'n Vawelta, uh, lang niet alle toppers zijn er. Uh, bij de Giro geldt dat natuurlijk ook. Dus uh, de, het hele verwachtingspatroon is anders. En bij de Tour staat zo'n beetje een, een pistool op de slaap van die, uh, die <laughs> ja. Rabo-coureurs. Nee, dus uh, ja, wat dat betreft is die Vawelta ook veel leuker, denk ik, om naar te kijken. Hè, uh, je, je ziet gewoon veel meer aanvallen, veel meer vluchtpogingen die gewoon lukken. Uh, nou, ik, ik ga me echt heel uh, bijzonder goed amuseren de komende weken, dat weet ik zeker. We gaan het internet aanzetten en de samenvattingen zien. De ronde van de klimgeiten, zoals u ook al genoemd. Dus dat gaat een mooie, mooie uh, ronde worden, de Voelta. Leon Gaaier van Het Is dankjewel. Graag gedaan zometeen, uh, dit is de zondag. En niemand minder dan Jeroen snel heeft zich om laten praten... om uh, <laughs> vroeg de bed uit te komen. <laughs> en, uh, nou ja, Goedemorgen. Het ja, zal wel niet al te moeilijk zijn geweest, toch, het praten. Uh, nee, maar het viel vanochtend wel tegen. Ja. Uh, nu ben ik blij dat het uh, zomer is en niet je winter. Maar gisteravond, het was zo'n mooie ja, avond. Ja, en ja, ik wilde ja. maar niet naar bed. Ik moest naar bed, maar ik ging niet. Ook omdat je weet dat het, dat het die ene mooie avond is hè, ja. van het jaar. Nee, echt, ja. Ik, ik ja. denk, hier moet ik van genieten. Ja. Ik besefte het uh, volop. Het, het was prachtig. Het was lekker buiten. Ja. En binnen was snik heet. Ja. Dus, uh, maar goed, we zijn er. Ja, en ik ja. heb uh, een interessante gast zometeen. Ze heet Annemieke Bakker. Ooit was ze een hele bevlogen advocaat. En twee jaar geleden besloot ze om die goed betaalde baan aan de kant te zetten. En wat denk je? Ze is clown geworden. Echt opmerkelijk. Oh. Dus het hoe en waarom daarvan, dat wil ik wel even weten van deze mevrouw. Ja, bijzonder verhaal zo meteen. En dit ja. is de zondag. Veel plezier erbij. Dankjewel. En me. dan daarna weer de zon in natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. ja, heel goed. Terug naar het balkon. <laughs> uh, tot zover 4-7. Uh, volgende week zijn we er weer. En uh, we hopen dan dat het een beetje lekker weer blijft natuurlijk de hele week. Volgens mij wel. Volgens mij komt het helemaal goed. Ik wens je een fijne zondag en tot volgende week. Het is tijd voor de kortste radioquiz ter wereld. Dit is de vraag. Welk Radio 1-programma zendt twee uur lang live uit vanaf het Lowlands Festival? Radio 1-journaal. Fout. Langs de lijn? Nee. De nieuwe Show. Ook niet. Opium. Opium. Helemaal mis. Vroege Vogels. Ja, Vroege Vogels is goed. En deze week twee uur lang over de natuur en het milieu op het duurzaamste popfestival van Europa. Vroege Vogels. Live.